Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NMS op 3. Het kabinet wil tientallen Leopard 1 tanks kopen en die aan Oekraïne geven. Een bedrijf uit Zwitserland kan die mogelijk leveren, maar daar moet de Zwitserse regering eerst toestemming voor geven. En die regering wil zich zoveel mogelijk buiten het conflict met Rusland houden. Vorige maand werd bekend dat Nederland samen met Denemarken een aantal Leopard 2 tanks koopt voor Oekraïne. De tanks waar het nu om gaat zijn een beetje ouder, maar toch kan Oekraïne ze goed gebruiken in de strijd tegen Rusland. Hoeveel het gaat kosten weten we nog niet. Zorgminister Kuipers steekt 32 miljoen euro extra in het onderzoek naar long-covid. Want er is volgens hem te weinig bekend over klachten die lang aanhouden na een coronabesmetting. Het is de bedoeling dat er een netwerk van experts komt... en die deskundigen moeten met elkaar informatie gaan uitwisselen... zodat patiënten sneller geholpen kunnen worden. Ja, en wie wordt de nieuwe trainer van Ajax? Dat is een beetje de vraag nadat vanmiddag bekend werd... dat de club niet verder wil met John Heitinga als hoofdtrainer. Ajax is naar eigen zeggen op zoek naar een ervaren trainer voor volgend seizoen. En dan heeft commentator Arno Vermeulen wel een ideetje. Ja, dan denken we nog steeds bijvoorbeeld Peter Bos zou zomaar kunnen. Omdat natuurlijk de directeur van Ajax ook weg is. En dat was een staande weg. Dus dat kan, maar in ieder geval wel iemand waarvan ze denken de kans is met hem ja, groter natuurlijk dan dat het nu was. Klaas-Jan Huttelaar blijft aan als technisch manager bij Ajax. Hij heeft zijn contract met vier seizoenen verlengd tot 2027. En nog steeds stapelen de bossen bloemen zich op bij het huis van Tina Turner in Zwitserland. De Queen of Rock'n'Roll overleed vorige week. En een van die bossen bloemen die komt helemaal uit Groningen. Geert-Jan is al heel zijn leven fan van Turner. En toen hij hoorde dat ze was overleden, stapte die gelijk in de auto met een vriendin. Nou ja, ik schiet een beetje vol. <laughs> dus dat uh, ja, emotioneel. Ja, emotioneel moment was dat. Ja omdat het echt zo'n zo um, zo afsluiting is, zeg maar, van een tijdperk. Tina Turner wordt in besloten kring begraven. Betekent dat alleen haar familie en haar vrienden erbij mogen zijn. Wanneer die uitvaart is, dat weten we niet. Het weer vanavond koelt het flink af naar een graad of acht. Morgen blijft het over het algemeen zonnig. Het wordt dan tussen de 17 en 21 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 En als het Tessel is, dan is het ook goed. Maar ik vraag me af of Tessel ook een Metal Band kent, uh, Man's Play. Maar goed, uh, de, Ze zijn er heel erg uh, trots op dat ze het album Tita. Mm, Getchi, uh, zo, uh, zo heet het uh, de titel van het album. Zeg ik het goed, Titanomagetchi. Titanomagetchi. Moet ik goed zeggen. Titanomaggi. Uh, dat, uh, dat is het album.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 er weer een, een aantal nummers uh, gehoord worden of in ieder geval die uh, de stro direct door Notulist ten gehoord worden gebracht moet ik ook weer even het lijstje erbij pakken want er zijn er nog twee Eén is geachte wereld en twee is grote stappen dat gaan we straks horen van hem uh, maar eerst Marvel Waves en uh, dat is het uh, nummer wat uh, een paar weken geleden is uitgebracht en dat nummer dat heet What If en die hoor je nu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 Uh, ja, je, je bent er nu ja, ook bij. Uh, ethereal. Ja, Ethereal. Die, die hebben uh, uiteindelijk de Grote Prijs ik, van Nederland nog gewonnen bij de categorie uh, B. Ja, maar ze hadden ook uh, erop Rob Arta toch gewonnen. Ja, zeker. Ja, dat was, die die had, hadden ja. ze helemaal niet op gerekend. Nee, helemaal niet. En ook bij de Grote Prijs van Nederland hadden ze niet gerekend. Dus, uh, maar, en dat was volgens mij ook even de eerste keer dat er, dat bevrijdingspool openen, dat, dat, uh, openen met, met een metal. Met een ja. Ja, uh, ja. Dat weet ik ook. En uh, ik hoorde PVVs hier nog zeggen.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 want dag in, dag uit ben ik aan het schrijven. Dus ben ik altijd van het laat opblijven. Een nieuwe first gemaakt, dus in het huiswerk door. Door de week, dan ben ik druk met school. Want je kan ze vertellen dat ik niet zomaar stop. Ik zit midden in die droom, maar ik droom alsnog. Rotule weer gemaakt, mijn telefoon staat vol. Soms heb ik genoeg en dat is logisch toch?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 Genotuleerd. Echt genotuleerd. He? Ja, dat is echt uh, na te slaan, jongens. Uh, op deze avond, 1 juni 2023... is er genotuleerd... dat hier achter de wereld even... Uh, de wereld is geslingerd. Heb je dat nummer trouwens ook uh, bij onze vrienden... van de Sound of Halem laten horen, of niet? Weet je dat uh, nog? Ja, die heb ik daar gedaan. Die heb je daar ook gedaan? Uh, ja. Bij uh, vriend Rudy Zeker, Nicola. Ja, Rudy. Ja, uh, maar uh, ja het was dat ik hem dat uh, stiekem had ingefluisterd... Dat, joh, je moet de uh, Notaristen mm. in de gaten gaan houden. Want, dat is, ja. want ze waren toen op die avond waren ze er net niet bij... bij uh, Van Haan 105. Mm -hmm. uh, maar wij wel. Dus uh, toen hadden we ja. dat op een gegeven moment uh, gezegd. Uh, maar ze hebben dat keurig netjes uh, gedaan. Ze hebben, ze hebben heel netjes gezegd uh, van... nou, jij hoort daar ook uh, in thuis... Ja, was er, ja dat, dat, dat was één avond. Maar ben jij nog bij wel andere radiostations ook geweest? Ja, nu bij, bij nee, ons, maar dit is, uh, de, de tweede. De tweede. Het dit... ja, ja. Ja. is allemaal wel uh, redelijk in de buurt. Ja, no, no, ja gelukkig ja. wel. En dan ga ik even naar je buurvrouw. Want uh, is het ook uh, de bedoeling dat je toch ook iets graag nog verder in de muziek wil gaan doen? Nu je zo lekker op de gitaar bezig bent. Ja, ja? Um, ik weet het eigenlijk nog niet zo goed. Ik hmm. zou...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 wat akkoorden En dan wat solo eroverheen. Mm. En dat je dat allemaal dan tegelijk, tegelijk zou doen. Dat zou ik wel echt vet vinden. Ja. Op zo'n loopstation. Um, dat is vind. dat nog iets wat je voor je verjaardag misschien aan je ouders zou kunnen vragen? Zeker. Doe mij een loopstation. <lacht> ja, ja, dat zou heel goed kunnen. <lacht> ja. uh, volg je ook muziekles, of niet? Ja, ik doe twee jaar volgens mij. Doe ik nu pianoles. Ja? En mijn pianoleraar uh, is een hele goede gitarist. En, uh, maar kan ook piano bedoel, spelen. Bedoel ik, bedoel ik, bedoel ik. Kijk, er zit hem al. Dus je, hebt, je hebt hele goede muzikanten. En het zijn ook niet de eerste, de beste. Uh, bijvoorbeeld een Beatle. Hij is nu de tachtig inmiddels gepasseerd. Sir Paul McCartney, als je dat wat zegt. Die doet het ook, hè? Die speelt en gitaar en piano. Ja. Dus, uh, dus, uh, dat gaat, uh, alleen die drum niet, maar dat doe jij wel. Kijk, ja, dat is nee. nog even dat uh, kleine beetje extra in dat, ja. uh, dat opzicht. Maar ja, er zitten volgens mij multi-instrumentalisten tegenover mij in ieder geval. Het is niet de eerste hoor die ik zover krijg en uitgroeit tot iemand die de muziekwereld aardig in de vingers heeft. Ik heb hier vroeger, twaalf jaar geleden, Leon Paul Polman hier in de studio gehad. Het is inmiddels een hele grote producer in de muziekwereld.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 Maar weet je dat onze vriend... die hier al twee keer... een Dutch Grand Prix heeft gewonnen... dat hij vier dat jaar was en in de kart werd gezet. Ja. En nu zie je wat de, wat de vruchten ervan zijn. Ja, maar is. Lien is niet, ook niet... zomaar heel erg jong. We hebben hier ja. ook nog... Arf, bijvoorbeeld goed. Gabby Lieve van Waveren gehad. Die was 14. Die hier toen... toen was ze 14, 15, toen ze hier gewoon al volwassen... nummers liet horen. En nu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 Aanhangt. Uh, want deze Alex Hoevenaars is dan eigenlijk een beetje het brein van, van de band. Uh, daarnaast zitten nog in de band Milan Damen en drummer Gideon Ellison. Uh, die studeren aan het Conservatorium Halem. En dat is uh, denk ik ook uh, bij jou wel een beetje bekend, hè? Uh, Conservatorium Halem. Toch? Nou? Ja, je zit, ja je, zit, bij, je zit zelf op het schoot.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 Voor het eerst gehoeven wet eigenlijk. Maar het ging super goed. En ik vond het gewoon leuk om te doen. Dus ja. ik hoop jij ook. Ja, zeker. Ik ja? vond het een leuke ervaring. Met ah. de tweeën. Ja, er was helemaal niks van jou te merken. Planken helemaal niks. Ik ging gewoon zitten. ik ga lekker ja. spelen. Ja, dus, dat uh, is, <laughs> ik weet nog dus niet waar dat van <laughs> aankwam. Ja, niks mee te maken. bam, ik ga gewoon zitten. Dat, uh, dat is ook al uh, heel prettig. Dat je niet uh, zo ja. heel schichtig uh, binnenkomt. en Gaat kijken van wat er nou. Krijg nog een mail. Patrick Tukker, zeg je uh, wie dat is? Zou misschien mijn vader kunnen ja, zijn? Ja, voor, voor, vooral. Uh, nou, die vindt het. Uh, die, die heeft ook uh, genoten van deze uitzending. Dus, ja, dat is mooi. Ja, dat, uh, dat zegt hij in de beest. naar mijn vader. Ja, uh, ja over, oh, dat vind ik trouwens wel leuk. Want, want jij uh, maakt daar wel eens van die verwijzing ook in, uh, in je tekst. Ja, best veel. Ja, ja. Maar uh, hij, hij is een beetje de beatmaster van, de, van het hele verhaal. Ja, in het begin was het echt... Hoe belangrijk is die man? Voor jou? Ja.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 Jou spreek ja. ik nog over tien jaar als je ja. met, uh, met, uh, met toetsen, <laughs> borden en uh, drums <laughs> en de helemaal binnenkomt zetten. En dan is Notelist uitgegroeid tot een goede Nederlandstalige hiphop ja, en uh, noem maar op. Het zijn leuk om die dromen te hebben. Jongens, hartstikke bedankt dat jullie er geweest waren. Jij ook bedankt. Heel goed! Ja, ja. <laughs> ja, ja, ja, ja heel goed. Uh, we gaan nog even verder. De, de, de goochelaar is uh, dit van Schokgolven Want die komen morgen met een EP. En daarna komt er een. Ja, een album. En dit is wat ze zelf noemen nederpunk, heel de wereld die staat in vlammen. Heel de wereld staat op zijn kop, Iedereen deed: staat hem achter op een president. In? Or is it, give you of Or is het Kim Jong-un of toch Biden? Of is het CJP? Of is het toch goed in? Is it, the het Kim Jong-un of toch Biden? het betekent niet de einde van de wereld We zullen samen verder moeten gaan Oh, this is getting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 I told maybe a lie But I'd never steal the pennies From any dead man's eye.